Het congres heeft zijn vakantie al onderbroken om een oplossing te vinden voor de zogeheten fiscal cliff. Als het niet lukt om voor 1 januari een oplossing te vinden... treden er automatisch belastingverhogingen en bezuinigingen te waarde van 600 miljard euro in werking. Obama zou willen voorkomen dat hem wordt verweten dat hij vakantie vierde terwijl het land in crisis is. In Japan heeft het parlement ingestemd met de benoeming van Shinzo Abe tot premier...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 De nieuwe premier wil de positie van de yen verzwakken... zodat het voor Japanse bedrijven makkelijker wordt om producten te exporteren. Beleggers reageerden positief op zijn aantreden. De Nikkei-index op de beurs van Tokio sloot op de hoogste stand in negen maanden. Op het internetmeldpunt van GroenLinks over vuurwerkoverlast... zijn inmiddels meer dan 10.000 meldingen binnengekomen. Het meldpunt werd zaterdag ingesteld door lokale GroenLinks-fracties... vooral in de grote steden...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 Er gebeuren veel ongelukken omdat automobilisten vaak te hard rijden. Onlangs zijn er maatregelen genomen om het aantal ongelukken terug te dringen. Een felle brand in een krottenwijk in de Filipijnse hoofdstad Manila... heeft aan acht mensen het leven gekost en duizenden mensen raakten dakloos. De brand ontstond in een hut waar kinderen met kaars aan het spelen waren... en zorgde voor paniek en woede onder de bewoners. Zo werd een dronken man door zijn buren doodgeslagen... nadat hij zei dat hij het vuur had aangestoken. Andere inwoners sloegen brandweerlieden tegen de grond in een poging hun eigen huis met waterslangen te redden. Ze bekogelden de brandweerauto's met stenen. Volgens een brandweercommandant waren veel inwoners van San Juan dronken op eerste kerstdag. Bij zelfmoordaanslag bij een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan zijn zeker drie doden gevallen. Volgens lokale autoriteiten hebben de Taliban de verantwoordelijkheid opgeëist. De aanslag was in Kost, een stad in het oosten van Afghanistan bij de grens met Pakistan. In dat gebied zijn strijders actief die verwant zijn aan de Taliban. De dader liet zijn auto met explosieven ontploffen voor de legerbasis en in de buurt van een militair vliegveld. Alle slachtoffers zijn Afghanen. Naar verwachting zal het aantal doden en gewonden verder stijgen. In juni en oktober kwamen in Kost bij zelfmaart aanslagen tientallen mensen om. President Morsi van Egypte moet de voor- en tegenstanders van de nieuwe grondwet snel tot elkaar brengen.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 Sneeuwstormen zorgen voor een uitzonderlijk witte kerst... in Oklahoma, Arkansas en het zuiden van Missouri. De stormen gaan gepaard met onweer en tornado's. In Oklahoma werd een belangrijke snelweg afgesloten... na een kettingbotsing. In Alabama heeft een tornado gebouwen verwoest... en duizenden mensen zitten er zonder stroom. Het weer, afwisselend zon en wolkenvelden met een bui... Het wordt 7 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Later vanmiddag en vanavond volgt uit het zuidwesten... een gebied met veel regen...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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen, woensdag 26 december, en dat is tweede kerstdag. En kerst rukt op in China. Iran getroffen door cyberaanval. Monopoliespel vervolgt weg langs de crisis. En grondwet Egypte een feit nieuwe Egyptische grondwet. Dus twee derde van de Egyptenaren stemden ermee in. Voorafgaand aan het referendum waren er veel demonstraties en gewelddadigheden tussen voor en tegenstanders van de grondwet. VT-correspondent Rut van der Wallen in Cairo vertelt dat de tegenstanders zich nu niet zomaar bij de uitslag zullen neerleggen. Ik denk uh, dat niet iedereen zich neerlegt bij de uitslag, vooral de oppositie uiteraard. Uh, die zal het niet zomaar laten gebeuren. Maar er worden voorlopig geen, geen nieuwe demonstraties ge, gepland. Uh, wat er zal gebeuren is dat de oppositie uh, in dialoog gaat met de president Morsi... Uh, om te zien uh, wat er uh, zal gebeuren nadat die grondwet is goedgekeurd. Nou, want wie is nou eigenlijk het eerst aan zet, denk je? De oppositie of president Morsi? Ja, ik denk dat nu uh, alles in handen ligt van, uh, van president Morsi, die heeft een ja-stem gekregen voor de grondwet, uh, die heel erg omstreden was. Um, maar een ja-stem betekent ook een, een ja-stem en daar kan de oppositie niks meer tegenin brengen. Want nee, ook de Amerikanen roepen vandaag op, hè, richting Morsi, om in dialoog te gaan. Dat klopt. Uh, maar Morsi die is ook van plan om, om inderdaad een in dialoog te gaan met die oppositie. Uh, er komt een nationale dialoog. Uh, en dat zal ook nodig zijn, want er is een enorme verdeling in het land momenteel tussen uh, oppositie en uh, moslim -ouders. En wat moet ik me voorstellen bij een nationale dialoog? Ja, dat betekent dat, dat Morsi uh, in dialoog gaat met de oppositie. Die heeft zich uh, verenigd in een uh, National Salvation Front. Dus een front voor nationale redding. Uh, dat zijn vo voormalig presidentkandidaten onder andere. Uh, die uh, zich allemaal uh, verenigd hebben in een front... Uh, om dan in dialoog te gaan met de president. Ja, Maar wat heeft Morsi ze dan vervolgens nog uh, te bieden? Want die grondwet is nu ondertussen via dat referendum... door de bevolking geaccepteerd. Ja, uh, dat betekent uh, eigenlijk vier dingen. Uh, alle eerdere decreten die werden genomen door de Hoge Militaire Raad, die uh, voor Morsi uh, de macht in handen had in Egypte, en decreten die door Morsi werden genomen, die worden nu afgeschaft. Uh, en de macht die komt terug in handen van de Senaat. Uh, dus dat betekent dat Morsi niet langer de wetgevende macht in handen heeft. En er komen binnen de twee maanden worden er nieuwe parlementsverkiezingen uitgeschreven. Ja, en die zijn van belang. En de oppositie gaat die niet boycotten? Daar gaan ze wel aan meedoen? Ja, voorlopig is er nog geen sprake van een boycott van de parlementsverkiezingen. Want ik denk dat, dat de inzet zeer uh, belangrijk is. Dat betekent dat wie nu in het nieuwe parlement zit, ook uh, de nieuwe uh, wetgevende macht krijgt. Ja, precies. Dat betekent dus inderdaad dat je daar nog enige invloed kunt uh, uitoefenen. Want kan, inderdaad. Want betekent. het parlement, kan, kan dat nou nog iets veranderen aan die grondwet? Uh, Wel, Morsi heeft uh, voordat uh, de grondwet uh, werd goedgekeurd beloofd dat uh, als er fouten in de grondwet zitten of als er dingen moeten aangepast worden, dat het parlement deze taak uh, in handen krijgt. Dus dat betekent dat er, dat er eventueel nog aanpassingen kunnen worden ge uh, gedaan aan die grondwet. Dus het is zeer belangrijk om, uh, om in dat parlement te zetelen. Rut van de Wallen vanuit Cairo. Iran zegt opnieuw slachtoffer te zijn geworden van een cyberaanval... maar dat die aanval dit keer succesvol is af, afgeslagen. Het zou, net als in 2010, gaan om de computerworm Stuxnet. Destijds werden Iraanse nucleaire installaties daardoor zwaar ontregeld. En er werd vermoed dat de Verenigde Staten en Israël erachter zaten. Dit keer zouden fabrieken in het zuiden van Iran het doelwit zijn geweest. Dan gaan we over praten met Wilbert de Vries van technologiewebsite Tweakers. Ja, meneer de Vries, um, om te beginnen maar eventjes. Um, wat voor soort aanval uh, is dat dan? Echt vergelijkbaar met destijds? Uh, technisch kan ik het natuurlijk niet helemaal goed inschatten... maar ik denk wel dat je hier moet denken... Uh, voor leken termen aan, uh, aan James Bond-achtige praktijken. <laughs> het klinkt heel erg spectaculair... maar dit soort aanvallen op deze grote schaal... zijn niet vergelijkbaar met een aanval... die je soms thuis op je computer te verduren krijgt. Hier gaat maanden research in zitten. Heel veel geld gaat erin om hele gerichte aanvallen... om specifiek één of twee doelen aan te kunnen vallen. Bijvoorbeeld om informatie te vergaren. Dus het, uh, het is echt... het. Creme de la crème van technologieaanval eigenlijk. Ja, de knapste jongetjes van de klas, die, die, die zitten er wellicht achter. Maar ja, ik zeg al even wellicht. Uh, want uh, ja, klopt het eigenlijk? Een nieuwe aanval is het waarschijnlijk, laat ik het zo vragen. Ik kan het in ieder geval niet heel makkelijk uitsluiten. De, de vraag is natuurlijk altijd: uh, bij dit soort landen, is er een belang om te liegen over zulke aanvallen? Nou, ik denk dat als je een stuk net in 2010 kijkt, dat Iran behoorlijk wat moeite heeft gedaan om te verbloemen dat ze werden aangevallen. Nou, in dit geval denk ik dat ze uh, de goede PR kunnen gebruiken om te zeggen dat ze het wel degelijk hebben afgeslagen. En heel onwaarschijnlijk dat zo'n aanval heeft plaatsgevonden is het ook niet. Elke dag vinden er aanvallen plaats. En uh, ja, Iran is natuurlijk wel een populair doelwit tegenwoordig. Ja, en waar zijn dan die meeste aanvallen opgericht in Iran? Uh, de meeste aanvallen die, uh, die blijven als het goed is verborgen. Want dat gaat gewoon om cyberspionage. Dus daar hebben we hebben normale mensen zoals u en ik geen weet van. Um, maar ja, als je aan Iran denkt, dan denk je aan de olie, aan uh, informatievergaring, aan uh, uh, uh, raketprogramma's, dat soort dingen. Dus ja, het, het ligt voor de hand dat dit soort aanvallen op dit niveau gewoon ge gestoeld zijn om informatie te vergaren diep binnen organisaties. Is het dan alleen informatie vergaren of willen ze bijvoorbeeld ook, zoals u noemt, olieinstallaties, uh, olieinstallaties platleggen? moeilijk in te schatten. Dit gaat om hele grote industriële systemen, zogenoemde SCADA-systemen. Nou, er gaat heel veel research aan vooraf voordat je een computerworm zo hebt geprogrammeerd, met allerlei losse on onderdelen en componenten, dat je niet alleen zijn weg binnen het bedrijf weet te vinden, maar ook nog naar het systeem dat je eigenlijk wil aanvallen op dat moment. Um, er zullen partijen zijn die de baat bij hebben om de olieprijs op te voeren door bijvoorbeeld een, een olieinstallatie plat te leggen, maar dan is je aanval wel meteen gesignaleerd. Je kunt niet ongemerkt een olieraffinaderij stilleggen met een computerworm en denken ermee weg te komen. Dus de kans, acht ik aannemelijker, dat als je in deze, deze business zit, zeg maar... en je hebt het op Iran gemunt... dat je uh, eigenlijk uit bent op het vergaren van informatie... en dat je dus het liefst wil dat jouw computerworm onzichtbaar blijft. Hm. Want, wat, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Uh, dat? We hebben het hier over dingen en u, u zegt al een beetje uh, James Bond-achtige dingen... maar hoe, hoe gaat zoiets? Ja, technisch is het heel lastig uitleggen. Ik denk dat ik het beste kan vergelijken door gewoon eventjes stap voor stap toe te lichten... wat voor processen zo'n partij heeft door moeten gaan... Um, om te beginnen moet je bij iemand thuis bijvoorbeeld op de computer kunnen komen. De systemen waar we het hier over hebben, die zijn afgesloten van internet. Daar kom je dus niet zomaar bij via, <coughs> via internet. Dus je moet een werknemer zien te vinden die vatbaar is. Die dus thuis een computer heeft bijvoorbeeld met een uh, lek daarin. Dus iemand gebruikt een besturingssysteem, Windows bijvoorbeeld. Uh, en dit soort partijen gaan op zoek naar een lek dat nog niet bekend is. Dus zelfs Microsoft weet niet dat dat lek bestaat. Dat lek gaan zij gebruiken door bijvoorbeeld een mailtje te sturen naar die werknemer... uit naam van zijn baas. Dus hij denkt dat hij een echte mail krijgt van zijn baas. Hij opent de bijlage, ziet daarin wat tekst staan en vermoedt eigenlijk helemaal niks... want het kan best een normale bijlage zijn. Maar onder water is zijn computer besmet. En zodra hij bijvoorbeeld dan op zijn werk zijn e-mail opent... dan is ook zijn werkpc besmet. Nou, Op die manier hebben ze al een link gelegd tussen zijn thuispc en zijn werkpc. Maar het virus dat dan op zijn werk per se staat, kan dan via het netwerk op zijn werk. En dat is dan heel James Bond-achtig, maar technisch werkt het wel zo. Die virussen en die wormen zijn zo slim. Die kunnen zichzelf verder gaan verspreiden. Dus ze kijken waar achterdeurtjes openstaan op systemen. Om zo steeds verder het systeem in te gaan. In de hoop dat ze uiteindelijk op een systeem komen waar iemand toegang toe heeft die vervolgens met een USB-drager... of een, uh, een CD-ROM bijvoorbeeld die hij gebrand heeft op zijn pc... Uh, naar het systeem gaat waar het uiteindelijk om gaat... die dus niet op internet is aangesloten. Maar zodra je daar dan die besmette USB-stick in stopt... Ja, dan ben je toch binnen. Ja, het klinkt inderdaad als het nieuwste scenario... voor de volgende James Bond-film. Maar dan denk ik, oké, okay, dat is de ene kant. Uh, en in James Bond, want daar kijk ik ook altijd goed naar... heb je ook altijd mensen die op een of andere manier... weer in het verweer komen. Kan je je er tegen beschermen? Ja, het is heel lastig. Ik denk dat we hier niet moeten praten in uh, bescherming zoals u en, thuis, en ik thuis op de computer gebruiken met een antivirusprogramma. Dit gaat echt over, over grote landelijke operaties waarbij je gewoon heel alert moet zijn op veranderingen in systemen. Als je terugkijkt naar uh, de stuksnet variant uh, uit 2010, uh, die is eigenlijk pas opgemerkt toen bleek dat, de, uh, dat uh, onderdelen in de, uh, in de kerncentrales uh, uh, sneller gingen draaien, dus de draaiende onderdelen gingen sneller draaien dan uh, normaal gesproken de bedoeling was. Dat is waarom ze stuk gingen en zodoende is ontdekt dat het door een worm kwam. Nou, op het punt dat je uh, dat je daartegen wil beschermen... dan moet je in een heel vroegtijdig stadium eigenlijk doorhebben dat je slachtoffer bent. Nou, in Nederland is een praktijkvoorbeeld van enkele weken geleden een paar maanden terug, uh, waar een werknemer een USB-stick op de parkeerplaats had gevonden... het niet vertrouwde en naar zijn uh, ICT-afdeling bracht... er bleek een uh, worm op te staan die bedoeld was om binnen die organisatie zichzelf verder te verspreiden. <lacht> dus... Bij nader onderzoek bleek dat er niet, dat niet één USB-stick lag... maar dat er op de parkeerplaats van het bedrijf zeven of acht USB-sticks lagen. Dat was dus een heel gerichte aanval die op dat moment is afgeslagen. Nou, ik denk dat je... Uh, um hoe simpel het ook klinkt... maar dat je op dit soort manieren ook op hele grote schaal kunt gaan denken... zodra je alert bent op veranderingen in systemen... zodra je alert bent op uh, gerichte aanvallen op bepaalde doelwitten... en ik denk dat Iran daar nu uh, alert op is... zeker na 2010 in de Stuksnetworm... dat je ook een stuk makkelijker staat bent om uh, een mogelijke aanval te herkennen. En dat zou aanleiding kunnen zijn om te zeggen... Nou, oké, okay, we sluiten een systeem even af of we stellen een onderzoek in... en daarmee zou je een aanval kunnen weren. Maar in de praktijk blijkt het nog heel erg lastig... want als je echt gericht een aanval wil uitvoeren... Ja, dan lukt het uiteindelijk toch een keer. Ja, en de tip voor Nederland is pas op voor uh, losliggende USB-stickjes. <lacht> <lacht> <Meneer Dries. lacht> ja, ik dank u wel voor dit uh, wonderbaarlijke inkijkje in de technologische wereld. Dankjewel. Graag gedaan. Straks Frankrijk en het homohuwelijk. Dat is een gevoelige combinatie. En op deze tweede kerstdag is het op de weg nog heerlijk rustig. Spoorwegen kennen ook geen storingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Dus lekker overal doorrijden en op tijd bij de familie komen. Dit jaar kreeg Frankrijk voor het eerst sinds lange tijd een socialistische president. En François Hollande deed iets spraakmakends in het overwegend katholieke land. Hij introduceerde namelijk het homohuwelijk. Reden voor onze correspondent om naar Lourdes te gaan. Ron Linker sprak daar met gelovigen. De ene naar de andere fles wordt gevuld. Hier sommige mensen slepen hele koffers mee naar deze plek vlakbij de grot dus waar in 1858 de 14-jarige Bernadette een verschijning van Maria zag. We on vient régulièrement chercher un peu d'eau. Et après moi je la ramène à Lourdes pour la donner à des personnes âgées comme ça. que vous Ah ja, zegt de moeder die met haar zoon water is komen halen. Het werkt wel degelijk. We komen hier geregeld om een paar flessen op te halen die we vervolgens meenemen naar oude mensen bij ons in de buurt. Hoe verklaart u dat het effect heeft? Pour les personnes qui croient, font croire. Oui, font croire. Parce qu'ennah ici, ils rentrent sans en et quand ils ressortent, ils ont un peu quelque chose. Er is iets daarboven, wijst mevrouw, maar u moet er wel in geloven. Het wijwater werkt alleen bij mensen die erin geloven. Ik heb hier mensen zien komen die atheïst waren en die vertrokken als gelovigen. Nou, iemand die zeker gelooft is kardinaal André XXIII, aartsbisschop van Parijs... en voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie. Niet lang geleden vergaderde hij hier in Lourdes en toen haalde hij veel uit naar het homohuwelijk. Hij riep gelovigen op om in actie te komen tegen iets wat hij vooral oneerlijk vindt voor eventuele kinderen van een homohuwelijk. C'est-à-dire, on dit à des enfants: parents du même sexe. Ils n'auront pas des parents du même sexe. Ils auront peut-être des parents légaux du même sexe. Maar il y aura un vrai parent, quelque part, qui aura été éliminé discriminé. Er is nou eenmaal altijd een biologische ouder die gediscrimineerd wordt door de wettige ouders in een homohuwelijk. Het is oneerlijk om tegen kinderen te zeggen dat ze ouders hebben van hetzelfde geslacht, want dat is natuurlijk niet zo, zegt de kardinaal Ventre trois. Volgelovigen zit buiten voor de grot te luisteren naar de mis. Ook de mensen die net het wijwater kwamen tappen. Mevrouw, wat vond u van de woorden van de kardinaal? Zegt u ook nee tegen het homohuwelijk? Nou, maar no. ze Qui hm? reste nee. pas d'enfant de parce que un jour l'autre les enfants seront pas contents de pas avoir une mama. Kinderen in een homohuwelijk zouden toch hun moeder missen, weet mevrouw. De zoon die naast haar staat, kan dat natuurlijk nooit ontkennen, maar zegt hij het is niet zo dat bij hetero huwelijken kinderen per definitie beter af zijn. Malheureusement, je hebt een familie een papa en een mama en hoe de sont pas non plus très heureux parfois. Kinderen in normale huwelijken kunnen net zo goed ongelukkig zijn. Meneer is dus niet mordicus tegen het homohuwelijk. Maar hij is ook geloviger. Is dat geen probleem als uw kerk zo fel tegen is? Ah, is oui, oui, oui. retrograde oui, oui. niet Net als bij het gebruik van voorbehoedsmiddelen loopt de kerk achter, zegt meneer. De kerk blijft tegen condoomgebruik, maar is niet meer zo fel tegenstander als vroeger. Maar voor één keer is zijn moeder het met hem eens. Die ziet trouwens dat ik geen fles bij me heb. Dus krijg ik er eentje in mijn handen gedrukt. Ze staan erop. Ah, oui, oui, oui. Oh, Merci, madame. Oh, oh. <laughs> <Je> <laughs> was wij wachten voor onze correspondent Ron Linken. Hij was dus in Lourdes om te praten over het homohuwelijk. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Waarin Jeroen zijn oor te luisteren legt bij de lokale radio. Bert schaarse tips krijgt voor zijn belastingaangifte. Louis het mysterie van A. Kerkhof onderzoekt... en twee mannen achter de tradies verzeilen. Jij staat op een kans. Ja, hè? En, uh, nou, gewoon maar. Uh, ik zeg acht. Nee, ik zeg vijf. Hmm, anders was je in de gevangenis terechtgekomen. Oh, je echt wat het winnen, jij. En dan kom je op plein uit. En dat is het mooie bezit van de bank. Uh, 2.500 euro, alstublieft. Hmm. Oké, okay, alsje. Dan ben ik weer. Dat is ook niks. Twee. Algemeen fondskaartje. Dat ah. krijg ik. De woningcorporatie verhoogt de huren. 5000 euro gaat je dat kosten. 5000 euro? Ja, de woningcorporatie heeft het bijzonder lastig deze tijd. <laughs> wat wat is er gebeurd <laughs> met de huurbescherming en dergelijke? André, Je komt helemaal in, in de spel, zo hè? Ja, ja, jij wel. Je zit alleen maar uh, geld binnen te harken. Wat is het voor ja. jullie, jongens? Ja. Ja. Zo, lus ik er nog wel tien. Goed. Uh, waar zijn we? zijn we nou gebleven? We zitten ik heb de woningcorporaties uh, gehad. We hebben morgen twee. Ja, de tweede blaak. Oké, okay, nou. Ik ga van... Schaar van Hagen. vijf verder naar nou, Blaak Rotterdam. Blaak Rotterdam, eigendom van uh, de bank. En Pfft. zoals gezegd is dat vijfduizend euro. Aastu. u. gooi ik. En ik gooi zes. A. Kerkhof. Dat heb ik altijd zo'n rare naam gevonden. A. Kerkhof. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. ligt naast B. Kerkhof. Wat een raar woord. Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook. Ik dacht vroeger dat daar dode mensen lagen. Ja, en ik weet eigenlijk niet waar die naam wegkom. Ah, kerkhof. Ik bedoel, maar ik neem aan dat hij vroeger een uh, kerkhof geweest is. Ik geloof het wel. Het begin volgens mij hier om de, om de hoek. Tot aan de straatje daar. Verderop. Ja, je hebt noorden en zuidzijden toch? Kan ook oost en west zijn. Ja, ik bedoel, het is maar net wat ze erop zet. Hè? U staat er met een stand? Ja, ik bedoel, daar ben ik hier ook voor. Om dingen te verkopen, ja. En gaat dat goed hier? Uh, jawel, wat een beetje minder. Maar ja, ik bedoel, en ik sta hier ook al meer dan 40 jaar. Dat klinkt ja. ouderwets, hè? Ja, dat klopt. Een paard dat langskomt. Dit is nog zeer vaak gezien hier, hoor, voor de deur. Ja. We zijn in Groningen op de kerkhof. Uh, een hele oude plek in de Groningen binnenstad. Een gewilde plek. Een hele mooie plek ook. En een plek waarvan ik vroeger toen ik klein was dacht... met dobbelsteen en pion in de hand, wat een merkwaardig woord. Het is veel levendiger dan je zou denken uh, aan, de, aan de straatnaam. Hè? Zeker, het is heel levendig. Ik was, uh, toen ik 6, 7, 8 jaar was, was ik altijd een beetje bang voor dit vakje. Is er eigenlijk nog een kerkhof? Ja. Er liggen wel graven in de kerk zelf, maar buiten de kerk dacht ik niet. Aan kerkhof. 17-19. Ja, dat zijn van oorsprong twee panden die ergens in de jaren 60 samengevoegd zijn. Het was de oudste apotheek van het noorden. Die zat er sinds 4 mei 1782. En uh, we zijn twee weken geleden verhuisd naar een uh, andere locatie in de binnenstad. En u, Mark Fransen, was de apotheker. Ik ben nog steeds de apotheker, maar moest verhuizen. Klopt. Ik heb hier op deze locatie elf jaar als apotheker gewerkt. Waarom kan het niet meer hier? Deze locatie is voor ons te duur geworden. En dat is de reden waarom we kleiner en goedkoper moesten gaan zitten. Kunnen we nog naar binnen? Ja hoor, zeker. Mijn opvolger heeft de sleutel. Dus. Ja, opvolger, want de apotheek verdwijnt. Hoewel, staat nog op de deur Apotheek Venema. U moet verven, hè? Ik moet behoorlijk verven. Ik moet behoorlijk het pand weer tot zijn recht laten komen. Bernd Zings... U gaat hier een winkel inzetten. Dat gaat heten de schoenenfabriek. Oké, okay, naar binnen. Zo, dat is kaal, hè? Ja, dat is behoorlijk kaal. En het galmt. Dat heeft een week geduurd voordat we alles eruit hadden hier. Er stond heel veel historie. 230 jaar geleden vestigde hier zich de eerste apotheker in dit pand. Dat was op 4 mei 1782. En uh, ja, daarna zijn een hele serie geweest waaronder ik dus als laatste op deze locatie. Het is een uh, rijksmonument. Daar kunnen we heel iets moois van maken. Ja, u weet wat altijd te vrezen is. Hè? Als er een winkel komt in zo'n monumentaal pand... dan zie je van dat monumentale na een paar maanden helemaal niks meer. Nou, dus u weet wat u te doen staat. Dat monumentale zullen we zeker uh, ja, tot zijn recht laten komen en uh, blijven behouden. Hoe is dit om hier terug te zijn? Heel raar, want je hebt hier elf jaar gewerkt en nu is het een, een leeg pand. Weemoed? Een beetje wel, ja. Ik ja. mis het plekje wel. Het is niet echt een praktisch pand om in te werken, maar het uitzicht is mooi. De, de locatie in de binnenstad is prachtig. En ja, de, het hele pand ademt heel veel historie uit van mijn voorgangers. Dat maakt het heel bijzonder. Wat is nou de plek in het gebouw? Waar zat u? Dat was mijn kantoortje daar. Ik zie een gat dat vroeger een deur was. Ja, klopt. Even naartoe. Hier gebeurde alles. Hier werd alles klaargemaakt. Die plekken die je daar op de vloer ziet, dat is de plek waar de balie stonden. Dus waren. De contact met de klant was. En de pilletjes? Op die plek op de muur stond de ladekast. Daar lagen al uh, medicijnen in. Er is weinig meer van te zien, hè? Ik weet nog hoe het eruit zag, maar als je dit zo ziet, dan kun je je niet voorstellen dat dat zo geweest is. Het is een beetje het cliché, hè? De mooiste plekken in het land worden langzaam maar zeker te duur voor bepaalde ondernemingen. Je ziet het vaker, maar ik ben wel blij dat er nog een zelfstandig ondernemer hierna in mij komt, die, uh, die het ook gaat proberen. Kijk, daar komt u in beeld, hè? <laughs> ja. Maar toch, in deze crisistijd, waar iedereen tien keer nadenkt voordat hij iets koopt... dat geldt ook voor schoenen, vrees ik. Dat klopt. Moet u niet op deze plek veel te veel schoenen verkopen op lange termijn... om de huur te kunnen opbrengen? Het gevaar ligt zeker op de loer. Maar ik heb vertrouwen dat alles uiteindelijk weer goed gaat komen. En uh, ik denk wel dat ik het onderscheid kan maken... omdat meer mensen bij mij de schoenen gaan kopen als bij de buurman. Wanneer gaat de fabriek, die eigenlijk een winkel is, open? Uh, op Valentijnsdag, 14 februari. Ja, dat ligt best voor de hand. Dat is liefde voor het vak, liefde voor de schoenen... Er komt alles uh, samen in uh, deze prachtige, liefdevolle locatie. U heeft er echt over nagedacht, hè? Ja, vier jaar lang. Dus uh, ik ben heel blij dat het eindelijk uh, gaat gebeuren. Ah, Kerkhof dus. Weet u ook hoe dat uh, aan zijn naam is gekomen. En dat daar ook de crisis niet ongemerkt voorbij gaat. Maar de apotheker wordt afgelost door een schoenenzaak. Na negen uur dobbelen we gewoon rustig verder. Tot die tijd heb ik onder andere nog nieuws voor u uit, uh, uit China... want steeds meer Chinezen vieren kerst. Vraag is, hoe doen ze dat eigenlijk in een kerk? In een warehuis misschien? Spelen ze een spelletje, Monopoly? Correspondent Karin Eishuis ging op onderzoek in Hartje Peking. Begin jaren 90 waren het alleen de dure hotels... met een kerstboom in communistisch China. Nu struikel je werkelijk over de kerstbomen met fonkelende lichtjes. Blauwe, rode, gele, groene. Overal fonkelt wel iets...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 <truimente> ja, ja. <laughs> ja, juwelen natuurlijk, zegt ze. Diamonds. Diamonds. <laughs> Diamanten. <truimente> <truimente> <truimente> Merry Christmas. Merry <truimente> Christmas. <truimente> <truimente> <truimente> <truimente> <truimente> Hoe zou dat dan weer in het Chinees klinken, dat Jingle Bells? Nou, Tsai Jan is volgens mij Merry Christmas, de Chinese kerst. De reportage was van Karen Eshuis.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 In Japan heeft het parlement ingestemd met de benoeming van Shinzo Abe tot premier. Zijn liberaal-democratische partij boekte eerder deze maand... een grote overwinning bij de verkiezingen. De 58-jarige Abe was in 2006 ook al eens premier. Toen trad hij al binnen een jaar af. De nieuwe premier wil het voor Japanse bedrijven makkelijker maken... om producten te exporteren. President Obama keert eerder terug van vakantie... om een oplossing te vinden in het conflict over de begroting. Hij reist vanavond van Hawaii naar Washington. Het congres heeft zijn vakantie al onderbroken...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 Bekijk onze rendementen op alex.nl Alex, resultaat geldt. Het Radio 1-journaal, ook op deze tweede kerstdag. En dan gaan we naar het Brabantse Reusel. Want daar is op tweede kerstdag altijd een wedstrijd veldrijden. U kent het wel: stoere mannen en ook stoere vrouwen met de fiets. soms op de schouder, maar in ieder geval altijd door de bodder. Het parcours wordt op dit moment uitgezet. En verslaggever Matthijs Holtrop is erbij. Ja, Matthijs, heb je favorieten ja, goedemorgen. vandaag? Goedemorgen. Zeg, Ivar Hartogs ze komt, die wint altijd volgens mij. En Lars Rietveld uit Oudewater. Daar ga je op letten. Uh, dat klopt, maar de wedstrijd begint pas om half elf, dus we hebben nog even. Het gaat nu al fout. Uh, het, het, het, start, uh, het startscherm, of het, hoe noem je dat, het, uh, het doek, ja, ja. hangt verkeerd om. Ja, hangt verkeerd om. <laughs> moeten we even losmaken en opnieuw vastmaken. Dus alles komt goed, we hebben nog een uh, ruim uren tijd, dus dat moet wel kunnen. Dat niet goed. Anders, ja, we fietsen als eerste het bos in hè, en niet het bos uit. Zo is het, zo is het. Nou, het doek gaat dus uh, weer helemaal los. wordt bevestigd, heel typisch, met... Uh, vier oude fietsbanden aan elkaar geknoopt om een van de bomen. Ja, hebben ze? Gaat hij weer naar boven? Ja. Is het een lastig parcours? Het is een, eh, omdat het de laatste week zo verschrikkelijk geregend heeft, is het een lastig parcours. Maar niet te min wordt het wel een heel interessant parcours natuurlijk. Hè. Het wordt een zwaar parcours, maar dat is wel, uh, daar zullen we dadelijk de uitslagen wel zien denk ik. Hè. Ja, wie gaat er dan uh, hiervan profiteren? Nou. De doorgewinterde, die zonder van profiteren, ja. Maar uh, een naam ken ik zo niet, dus uh, dat weet ik niet. Wielrennen of veldrijden beter gezegd en Reuzel. Wat is die traditie op tweede kerstdag? Nou, het is een heel oude traditie die al 32 jaar stand houdt. En wat ik uh, begrepen heb, is het de oudste uh, uh, veldtoertocht hier in Reuzel ooit gehouden. Dus. En dan hebben we eerdere bekende winnaars als... Als uh, uit uh, de Dissen, Disse, baars, heer Baars. En ik heb gehoord dat er Marianne Vos hier ook wel zoiets gewonnen heeft. De, de grote Grinale. Marianne Vos? De grote Marianne Vos, ja. Op tweede kerstdag groot geworden in Reusel. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Daar komen nog wat fietsbanden aan. Uh, daarmee wordt het doek verder opgehangen. Ook in het bos nog wat doeken ophangen? En de linten weer uitzetten. Die, die hebben we uh, gisteren al neergelegd, zeg maar. Dan moet je ze dus nou uh, aan de palen gemaakt worden... Om, uh, Parcours uit te zetten. Ja. Het aantal vrijwilligers dat hier komt helpen met het ophangen van de lint en de doeken. neemt nog steeds toe. Ik zie af en toe wat mensen aankomen rijden. Het is ook licht geworden, dus in het bos is nu ook te zien waar je langs moet. En dan over een uur of twee dan gaat het hier los. Dan zijn ook de toeschouwers hier aanwezig in Reuzel bij de tweede kerstdag Veldrit. Matthijs, jij blijft daar zo. Over een uur uh, horen we je uh, weer. Volgens mij, uh, ik heb wel een leuke radioopdracht uh, voor jou. Als jij nou gewoon straks even een okay. fiets op de kop tikt... Uh, dan uh, ja. doe je je apparatuur op, op de rug... en dan beschrijf je eventjes gewoon het parcours waar je eraf moet... waar het lekker sopt. En uh, misschien val je ook nog een keer. Dat uh, hoort er allemaal bij, volgens mij, bij Veldrijden. Nou, en als, het, zullen we dat doen over een uur afspraak? Ja, over een uur afspraak. Ik heb een, namelijk een NOS wielershirt in mijn auto liggen. Ja, maar met alleen een shirt kom je er niet. Je hebt ook nog even een fiets nodig. <laughs> dat is waar. Hey, tot over een uur. Matthijs Wolterop, erop. Die gaat echt op reportage. Echte journalistiek. Participerend is dat. Met de sprookjes van de gebroeders Grim. Dat is weer een heel ander verhaal. Zijn hele generaties opgegroeid. En nog steeds zijn de vertellingen populair. Ook al is het 200 jaar geleden dat Jacob en Wilhelm Grim... de volksverhalen in Duitsland schreven. Sneeuwwitje, Hans en Grutje en natuurlijk...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 Kaum had hij zijn kus beruurd. Ja, daar heb ik door en door gespeurd. Eindelijk is de lange slaap voorbij en ik ben weer vrij. En ze leefden nog lang en gelukkig. Het was een bijdrage van onze correspondent uit Duitsland van Walter Meijer. Straks, het was dagenlang spannend begin 2012. Gaat hij door of gaat hij niet door? De Elfstedenkoorts hield menigheen in de greep. En deze tweede kerstdag is het nog steeds rustig op de weg. En ook bij de spoorwegen loopt lekker alles op rolletjes. Er zijn geen storingen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. We nemen u nog eventjes mee terug naar februari van uh, dit jaar. Het uh, vroor ongelooflijk, nachtenlang. En naarmate de temperatuur verder daalde... leek de temperatuur bij veel Nederlanders juist op te lopen. De tocht der tochten zou die er komen. Elk nieuwsprogramma had er wel één of meerdere onderwerpen over. En toen... Begon het weer te dooien. En moest Wiebe Wieling, de voorzitter van de Friese Elstede, het hele feest afblazen. Hij is uh, nu uh, bij ons te gast aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat is de meest gestelde vraag in die dagen geweest? <laughs> nou, toch wel uh, ja, hoe groot de kans is dat hij doorgaat. Right. En, en hoe komt het met het weer? Want dat hangt erg met elkaar samen, die twee. Ja, werd, u al, werd u er een beetje gek van of kon u het allemaal wel begrijpen? Ik, ik, uh, nou, ik, ik, ja, ik begrijp heel goed uh, hoe zo'n koord van staat. En dan weet je ook dat, dat er allemaal bij hoort dat er heel veel vragen komen. Heel veel belangstelling is van pers. En dat moet dan op dat moment maar gebeuren. Ja, en ook die als-dan-vraag, als het nog uh, één of twee nachtjes extra had gevroren. Nou ja, achteraf gezien is dat wel precies de situatie geweest. Als het nog twee dagen langer had gefroren, dan hadden we wel een toch kunnen hebben. Het was gewoon, we hebben maar 14 dagen winter gehad, maar het was net even te kort. En dat is wel heel erg jammer geweest. Ja, je kan misschien wel vaststellen dat het een paar millimeter of misschien centimeter gescheeld heeft. Nou, het, het lag wat anders. In het noorden was er eigenlijk genoeg ijs in Friesland. Maar in de zuidkant heeft het in het begin gesneeuwd En daardoor was er daar uh, ja, geen te weinig ijsgroei en is het echt achtergebleven. En als dat als... Dus zo als dan, ja, uh, dat is ook weer zo'n als ding. Ja, het is het allemaal natuurlijk. Dat, maar goed, ja. dat was eigenlijk de reden dat het niet heeft gekund. Ja. En als u een beetje terugkijkt op, uh, op de gang uh, uh, van, van zaken... Hè? nu zo aan het eind van het jaar... want tenslotte doen we dat allemaal zo een beetje onder de boom zittend. Um, wat voor gevoel overheerst er dan? Nou, dat is eigenlijk heel dubbel. Um, aan de ene kant weten we dat we echt niet meer hadden kunnen doen. Dus we weten ook... Uh, met een heel gerust gevoel dat, dat we er zelf niks uh, aan hebben kunnen verbeteren. Maar die andere kant is wel, ja, we zijn in 15 jaar lang, want 97 was de laatste keer, Z zijn we er niet zo ontzettend dichtbij geweest. En uh, wat zou het mooi zijn geweest dat het wel had gekund? Ja, dat is een beetje een, een, een, een ja, bijna niet te vatten gevoel. Uh, ja. Dat je bij ja, iets waar je het toch allemaal voor doet, uh, dat je het bijna mag organiseren. Ja, dat is ook zo. We hebben, dat, we hebben natuurlijk die, die koorts in, in die ene week met elkaar wel gevoeld. En hier ook. En dat gevoel, nou, dat was er ook in Nederland. En, en uh, dat is heel, heel, heel, uh, heel herkenbaar en ook wel weer heel mooi geweest. Ja, nou, was eigenlijk te dichtbij. Ja, u zegt herkenbaar en uh, uh, mooi, maar het was natuurlijk ook gewoon een, een enorme gekte, toch? Ja, dat, dat heb ik niet zo ervaren, hoor. Wij, wij, uh, wij, wij hebben hier met z'n allen, in ieder geval in Friesland, gewoon... Nou, gedaan wat we konden doen en er naartoe geleefd. Maar die, die gekte daaromheen... Ja, die, nou ja, die, ik, ik, ik gebruik het woord gekte ook niet voor niks. Omdat uh, ik uit Friesland steeds uh, hoor van jongens uh, rustig aan. Tijker, uh, tijker ja. tijke, zeggen ze dan, geloof ik. Uh, ja. En uh, laat je niet gek maken. Maar Holland uh, en, en de rest van Nederland had iets van... oeh, oe, Zo uh, ook een beetje op die toon. Nou, hij was op sommige plaatsen daar uh, al uitgeschreven. Ja. En de tijd, die was... Uh, maar goed... Ja, wij zitten er hier een beetje dichterop. Je ziet, je ziet hoe het ijs zich ontwikkelt, je weet hoe het weer is. Ja, en dan kijk je er toch, denk ik, iets anders naar dan met afstand. Maar ja, die wens, die is overal even groot, dus ik kan het wel begrijpen. Ja, ik begreep dat u ook um, nogal geëmotioneerd bent geweest... door het applaus wat u heeft gekregen van de raionhoofden toen ja. u eigenlijk het besluit moest nemen... wat niemand eigenlijk wilde nemen, maar wat wel het meest verstandige was. Nou, ja, dat was ook zo, um, niet ten nadelen van het verleden, maar in het verleden was het toch wel heel vaak zo dat, dat het bestuur uh, bestuurde en de rayonhoofden deden hun werk in hun rayons. Nu hebben we heel erg samen opgetrokken in die week. en uh, nou, Er waren een paar mensen die gingen staan, rayonhoofden, en die zeiden nou wat is het nou? Geweldig en fantastisch dat we dit zo met elkaar hebben kunnen doen die hele periode lang. Ja, dat was voor ons als bestuur een enorm compliment. Ja, maar, maar bedoelden ze dat, dat zij uh, meer gehoord werden of uh, dat, dat, dat, dat jullie het op een andere manier deden? Ja, het is een andere manier geweest. We zijn ook gewoon uh, vanaf de maandag zijn we de hele dag in de gebieden geweest, met name in het zuiden, waar het ijs niet goed was. Hebben we bijvoorbeeld gebeld met de radio en gevraagd om hulp. En dan komen er een paar uur later honderd mensen ja? aan met de schuivers. Nou dat, zo ging dat vroeger in, in ieder geval ging dat niet zo. En als je dat met elkaar doet en zij hadden het gevoel dat wij hun hielpen en dat we met elkaar erachter stonden. Dat heeft, een, een, heeft ons allemaal een heel goed gevoel gegeven. En de, inderdaad, ik was daar erg... Erg blij mee. Maar u bent misschien ook wel een opener, uh, voorzitter. Misschien kan dat, heeft dat ook mee te maken met de, de huidige tijd. Hè? Want uh, de Friese Elsteden zijn uh, aan de Twitter gegaan. Um, is dat bewust allemaal? Nee, we werden ertoe gedwongen. Oh! <laughs> nee, ik ik zoek er een hele analyse nee. achter, maar worden jullie ertoe gedwongen? Door wie? Ja, nee, dat, ik, nou, nee. Het zijn twee dingen. Op de zondag hebben we vergaderd. En in één keer, inderdaad, dat, dat explodeerde van één tweet naar 10.000, naar 100.000, naar, 100 naar weet ik wat. En toen hebben we gezegd, van, nou ja, zoals het vroeger ging, kan het ook niet meer. We gooien de boel om en we gaan het gewoon nog helemaal open doen. We vertellen wat er is, we vertellen wat we gaan doen. We vertellen overal hoe het is. Want we realiseren ons ook dat, dat uh, er zijn ijsmetertjes uh, te koop tegenwoordig. Dus, uh, het publiek weet overal precies ook hoe dik het ijs is. <lacht> en die weet ook wat er allemaal gebeurt. Dus waarom zouden we het niet gewoon helemaal open doen? Ja, het is niet meer het exclusieve terrein van het Rijonhoofd. Nou, wij hopen van wel, ja. maar met, met de mobiele telefoons, met, met eigenlijk miljoenen mensen van de pers die erbij staan en, en de tijd zoals die nu is, zeggen, nou draait maar om. Maar goed, goed de doen. tijd zoals die nu is, die zorgt ook ervoor dat dit soort effecten versterkt worden. Ja, dat is echt enorm, uh, want, want u zei we twitteren, maar ja, dat hebben we eigenlijk bijna niet gedaan. We hebben hier en daar eens even, een, een, want er was ook iemand die ging twitteren onder mijn naam ja. en allemaal gekke dingen uh, rond uh, gooien. Ja, daar gaan we dan nou wel tegen in, maar het, het, uh, ja, het meedoen daarin hoort erbij. Dat kan niet anders. We gaan het niet, uh, niet echt actief bevorderen aan alle kanten, maar we hebben wel gezegd, we gaan met de pers heel open en actief om. En dat is heeft ook geresulteerd in dat we helemaal geen last van elkaar hebben gehad. Dat dat gewoon een heel mooi samenspel is geweest. Nou, het dreigt er natuurlijk wel een gevaar als het uh, ooit weer een keertje doorgaat. Uh, doordat men dat een prachtig evenement vindt... dan uh, komen er heel erg veel mensen ook naar Friesland uh, toe. Ik heb wel eens schattingen gelezen van 1 à 2 miljoen mensen. Ja hoor, die zijn ook meegenomen in de draaiboeken. Dus daar is op gerekend. Ja, dit kan u gewoon aan. Nou... In alle eerlijkheid weer. Uh, ja? Wij zijn het verantwoordelijk voor de tocht, voor het schaatsen, voor alles op het ijs. En de veiligheidsregio, met aan het hoofd de burgemeester van Leeuwarden, is verantwoordelijk voor al die andere zaken. Maar wat, het mooiste wat we ook hebben gezien is dat op woensdag, zo rond een uur of half zes, voor die reoonhoogtevergadering, werden we gebeld door die burgemeester. En uh, Krone die zei van, uh, alle instanties zijn klaar. Wij zijn, wij zijn er allemaal klaar voor. Dus uh, laten mensen maar komen. Als jullie ja zeggen, zeggen we met z'n allen ja dan kan het gewoon. En iedereen heeft ook gezorgd dat al die draaiboeken er zijn. En dat alles is voorbereid. Dus we zijn er niet zo bang voor. Zegt de als dan vraag, hè? Heeft u, Kijkt u bijvoorbeeld in de Enkhuizen Almanak? Of uh, met weervoorspelling enzovoort? Nee, nee, nee. We kijken nu naar een bijzonder regenachtig en nat Het ja, bijzonder... is, is vandaag niks, hè? Nee, hè? <laughs> nee, we nee, nee, wachten het maar rustig af. <laughs> ah, ja, dat lijkt me ook het beste. Meneer uh, Wieling, ik dank u wel voor het gesprek. En uh, ik hoop voor u op uh, mooie, koude tijden. We hopen er allemaal op. Dankjewel. je wel. <laughs> Wiebe dank je wel. Ja, Het origineel komt uit de jaren 30. The Lady is a Tramp. Toen was zij nog lang niet geboren. Lily Allen. Dat is een jaren 7, 28. In het, hele jaar, in het hele land zijn waterschappen alert vandaag vanwege het hoge water... dat staat zo hoog door de vele regen van de laatste dagen. In Friesland bijvoorbeeld, we dat het er net ook nog eventjes over... is het Wouda-Gemaal aangezet om water naar het IJsselmeer te pompen. Ook zijn een aantal veerponten in de Rijn, de Waal en de IJssel uit de vaart genomen. In Tiel zijn hier en daar de uiterwaarden van de Waal ondergelopen... en is de Waalkade afgezet. Verslaggever Martijn van der Zanden nam er gisteravond een kijkje. De Waalkade in Tiel...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 Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe ver loopt deze parkeerplaats normaal door? Die loopt door uh, tot. Uh... En dat bosje daar? Ja, even kijken, bij de die lantaarnpaal. Dat is ja, wel... Nee, verder, verder. verder dat, dat, dat rode licht. En dan loopt het helemaal rond, dan kom ik daaruit. Ah, Oké, okay, dus er staat best wel een flink stuk onder water? Ja, ja er staat een hele stuk onder, onder water al. Zo, het loopt helemaal rond. Ja, dus wel terecht dat ze hier hebben gezegd: mag je mag hier niet meer parkeren. Parkeren is terecht, want dan kunnen ze de mensen hier wegslepen hier. Heb ik wel eens meegemaakt hoor. Tot de ja. mensen tot de auto's in de water, tot ze de, de schoenen uitdoen en uh, in, in de auto klimmen. Uh, gaat het snel, denkt u? Ja, ja, dat gaat heel snel. Als het eenmaal zo om is, dan gaat het heel snel omhoog. En wat te snel? Een paar uur? Ja, nou. Nog... Gisteren kon je hier nog parkeren, aan deze kant. Gisteravond laat. Ja, ja. Daar zijn ja, we dat... nog geweest? Ja. Okay, dus ja. het gaat inderdaad best snel. Ja, Gaat heel snel. Ja, ja. ja, ja, ja. En nu dacht ik, kom even kijken. Ik ga even kijken. We gaan elke ja. dag een beetje kijken hier. <laughs>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 wat staan als het nog hoger staat. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten. Martijn van der Zanden, gisteravond dus bij Tiel, bij die parkeerplaats. Wat gaan we doen? Zo, straks na de klok van 9 uur. We gaan eens eventjes bellen met de mensen van dat meldpunt vuurwerkoverlast. Want er zijn wel heel erg veel mensen die op dit moment ook bellen... met klachten over vuurwerk. Die kerstveldrit, daar gaan we het over hebben. En de messen worden geslepen. De dobbelaars gaan verder met het monopoliespel. Onze tocht door een land in crisis. Hoort u ook? zo dadelijk na de klok van 9 uur. Hier op deze tweede kerstdag op Radio 1. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Stefan Groothuis is wereldkampioen sprint. Eindelijk lukt het een keer. Mijn naam is de kok met COCK. De website van de PVV roept zeer veel reacties op. Met 54 van de stemmen, Diederik Samson. De bus waarin ze zaten, dat die verongelukt was. Vanmorgen kwam hij terug en heeft hij eigenlijk gezegd: wij willen stoppen. Het heeft geen zin meer. Ik ben er echt en toch ben ik er niet. Was the in the world. Duidelijk is wel dat de dagen van Assad geteld zijn. Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Jij en ik. Twee dikke vrienden. Lance Armstrong has no place in cycling.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 Zorgverzekeringen vergelijken en direct afsluiten, doe je op independent.nl.